Don't oh, know how I've waited so long For summer night When there's magic Our love will always be this way We kunnen er niet te vroeg aan denken aan de zomer, vind je niet? Ook tijdens deze vochtige dag, deze zondag. Marian Faithful, je luisterde naar Summer Nights hier in de show. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. En we hebben een partij lekkere muziek voor je. En natuurlijk ook een interessante reportage van Jeroen van Gent. Komt er allemaal aan over ongeveer 25 minuten. Dus stay tuned hier bij GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Oh, <laughs> Voorheen was het uh, heel exotisch, natuurlijk, muziek uit uh, Griekenland. Axis, maar je had natuurlijk ook Aphrodite's Child. Allemaal uit de jaren 60 en 70. En ja, toen was het wel heel bijzonder. Mannen met baarden, zou je kunnen zeggen. Ja, tegenwoordig weer heel normaal. Access en Someone, een van de twee grote hits voor ze. En Yellow, de Electric Light, Orchestra, je met. All over the world, hier in uh, de show bij GoFM. Straks een uh, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging uh, de straat natuurlijk weer op met zijn uh, blauwe microfoon. En hij uh, vroeg uh, natuurlijk weer het nodige aan u. Stopt dan zo'n microfoon onder de neus bij de mensen. En die, ja, die denken dan, wat gebeurt me nu allemaal? Uh, zijn vraag is, zou u ooit in het buitenland willen wonen? Dus... Wat denk je ervan? Zou u dat ooit willen doen? Uh, gewoon in het buitenland willen wonen? Of blijft u toch liever hier? Jort, de antwoorden straks over een minuut of ja, 18 hier in de show bij GoFam. My heart did not be free We'll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 I'm hey. Je zou het niet zeggen. Prachtige muziek van Johan. Maar Johan is gewoon Nederlander en heeft net een nieuw album uit. En uh, hij draait al een paar jaartjes mee. Niet zo'n hele bekende artiest, maar hij maakt wel echt lekkere muziek. Check dat maar eens op uh, YouTube of Elders. We hoorden hier Walking Away. En daarvoor Enrique Iglesias met Rhythm Define hier bij GoFM. Op deze wow, frisse zondagmorgen. Met zo'n nummer als dit kun je dus helemaal niet stil blijven zitten hier bij co We hebben weer van die fijne bureaustoelen hier in de studio. En die kraken wel een beetje als je muziek van de Bee Gees draait. Althans, dit is dus, Drive Talking, dus ik moet nu even helemaal stilzitten. Het is even niet anders. Um, oh ja, de Tops worden hier ook voor. Hè. Dat is ook weer, weer een lange tijd geleden dat we daar iets van gedraaid hebben in de show. Standing in the Shadow of Love. Zometeen over een paar minuten al de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging weer met zijn blauwe microfoon de straat op. En wat de vraag is, dat hoor je zo meteen, naar Matt Bianco. Nou, niet in een half minuut zo heet het nummer. Maar over een minuut of drieënhalf, dan zijn we wel toe aan de reportage van Jeroen. Lekker toch, Italiaanse muziek van met Bianco. Half a minute. Ja, niet in het Italiaans, maar... Ach, wat doet het daartoe? Uh, wel lekker. Um, bent u zo iemand die heel erg zin krijgt in het kijken naar het tv-programma Ik Vertrek? De biezen pakken, Nederland verlaten en ergens anders heen. Zou u het aandurven? Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op. Vroeg u gewoon. En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Een soort van oh. man bij het hond vragen. Geen ellende. Geen politiek. Oh, mag dat helpen? Ja, niet? Ja, tuurlijk. Let u op, want dat is echt grappig. Ja, man bij het hond. Maar ik weet niet of u het nog kent überhaupt. Ja. Maakt die vergelijking. Maar... Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nee. nee. Uh, dat is heel duidelijk. Ja, dat was een gesloten vraag met een heel direct antwoord. Is dat nou een compliment dan voor, voor waar u woont? Of moet ik het anders zien? Ik bedoel. Um, dat is een. Uh, uh, ja, ik denk wel een heel groot compliment naar vrienden, familie en toch de hele fijne woonomgeving. Ja. Als je naar heel veel aspecten kijkt van Nederland, dan denk je: hm. Maar goed, ja, is het dan altijd ergens anders weer beter? Nee, inderdaad. Nee, maar inderdaad, dan ben je gelijk uh, alle vrienden bekend en zo kwijt natuurlijk. Ja. Nee, ik zou definitely we hebben ook twee kinderen, ik zou definitely wel hier willen blijven. Goh, mooi. Ja. Ja. Ik ben wel geïnteresseerd in het buitenland. Ik ga wel graag op reis, maar echt definitief gaan wonen is weer, uh, dat is weer wat anders. Dat is best, ja. Ja. Dus nee, absoluut. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nou, ooit misschien wel, ja. Ja? ja. Ik weet niet of het uit Nederland komt, hoor. Dat weet ik allemaal niet. Nee, door, ik zou wel naar Spanje willen. Spanje? Ja, ja. ja. Hey. ja. Hoe komt hij daar zo bij? Ja, warm in Spanje? Ja, warm en dichtbij. Dus je kan altijd terug, heel snel. Oh. Ja. ja. Nou, toch stiekem terug wel. Ja. Ja, <laughs> ja ik, ben hier, uh, ik ben hier geboren. En, uh, en Spanje, wat heeft dat verder nog voor u? Cultuur? Nou ja, of? cultuur, eten. inderdaad warmte. En vooral Zuid-Spanje is altijd lekker weer. Ik ja. ging bijna opstappen op de fiets, maar ja. Ja. zou u ooit in het buitenland willen wonen? Eigenlijk niet. Nee. dat betekent dat u het misschien ja, wel naar zin heeft in Nederland? Of. Dat betekent dat ik hier bedrijven weet te vinden en geen zin heb om opnieuw ergens bedrijven te moeten vinden. Ja. Als oude man. Nou ja, dat moet ik er dan misschien bij zeggen. Je bent een en ja, het okay. ouder. Ja, oké. Maar het kan wel, toch nog? Het ja, zou kunnen, dat is waar. Ja hoor, nee, dat zou kunnen. Ja. Nou, als je jonger was, zou je het toch wel doen? Ik ben niet zo geweldig avontuurlijk aangelegd. Nee. Hoe minder ik verhuis, hoe beter. Ja, heb ik eigenlijk ook. ja. ja. Ik woon net de... een hele tijd in hetzelfde huis. Uh, zou u ooit in het buitenland willen wonen? ja We heb wel gewoond zes jaar lang. Daar ja. heeft, hij ja. Ja. Hey. Ja, ja. heeft u daar zo terug? Ja. Hé, het lijkt me dat ik dat vol. Dat is geweldig. Mag ik vragen waar? Londen. In Londen. Zes ja. jaar hey. lang gewoond en gewerkt. Nou, hoe kwam je daar zo bij? Het uh, had te maken met mijn uh, ja. opleiding die ik gedaan had en werk dat daar was. Ja. Dus het, het lag logisch, het lag voor de hand, zeg maar. Nou, het lag in eerste instantie niet voor de hand. In eerste instantie hoop je natuurlijk, als je afgestudeerd bent, dat je meteen aan het werk kan. Uh, en het typewerk wat ik wilde doen, dat was hier in Nederland niet voorradig. Dus uh, we zijn we naar het buitenland vertrokken. En welke, welke periode hebben we het dan over? In 1994 tot 2001. Aha. Dat is alweer een tijdje geleden, helaas. <laughs> maar ook wel weer lekker. Hè? Had hij niet graag willen blijven? Ja, maar er waren meerdere factoren waar we besloten hebben om terug te komen. Dus, uh... Wat u heeft allemaal niet meegemaakt ja, dan? Uh, juist ja, zware tijden. Nee, <laughs> nee, nee. nee, nee, nee. Maar, noemt u één ding, één heel, heel belangrijk ding wat u geleerd heeft in, in Engeland of Londen, stad? Cultuur. Wat doen zeggen? Dat springt er echt uit. Dat vergeet ik nooit meer. <laughs> de manier waarop de maatschappij is opgebouwd en de manier waarop je daar uh, in kan functioneren als buitenlander. Dat is echt heel knap. Zoals ze je opnemen, terwijl ze wel echt hun eigen cultuur behouden en hun eigen rang en standen en zo hebben. Maar als buitenlander word je gewoon opgenomen als, als een van hun. Ja, ze hebben natuurlijk ervaring met, dat, met al die koloniën en het gemeden best. Dat zit er waarschijnlijk dan in hè? dat dat voor de hand ligt of zo. In het buitenland willen wonen. Ja. Um... Ja, je ziet het wel eens bij ik vertrek en zo, ook, ja. maar ik weet niet, het hoeft niet ja. een onderneming te zijn, het kan ook gewoon een spaarcentrum zijn. Of... Ja, lijkt me wel uh, leuk. Ja? ja. ja. <laughs> gewoon lekker rustig, een beetje in de natuur. Ah, ja. ja, want dat was de volgende vraag, waar ongeveer? <laughs> ja. ja, gewoon niet te druk en uh, weer iets in de natuur op te zoeken. Dan hoor ik daaruit dat Nederland misschien een beetje druk is. Dat is uh, vrij druk soms, ja. ja. En ik heb toch wel meer, het, ja, meer de behoefte om soms wat meer. Ruimte te hebben of zo. Ja. Ik denk veel mensen eigenlijk wel stiekem. Ja. Maar waar, waar denkt u aan? Welk land dan? Goh, ik, uh, eerst wat bij mij omhoog komt is uh, Scandinavië of zo. Ja, Noorwegen, mee? Zweden. Ja, lekker in vr. de bergen. Dus uh, hutje op de hei. Oh, echt een hutje uh, dan? Nou, nah, niet ja? per se, maar ja. bij wijze van spreken. Dus, uh. Zou u ooit in het buitenland? Ja, alleen als mijn kinderen meegaan. Oh, ze goeie. Ja. ja. En welk, welk land? Iets warms. Nou, toch wel. <laughs> Het is hier al nou zo warm geworden. Ja, ja klimaatverandering. Maar ja. Ja. Ja. Nee, maar wel iets van uh, Spanje. Ja. Lekker in Spanje. Ja. Zijn er mensen die in uw in nabijheid dat hebben gedaan? Ja, mijn uh, zoon heeft in Suriname gewoond oh. en gewerkt. En daar kon hij niet goed tegen, want daar was je behoorlijk rechteloos. Je stond zo op straat. En als je de Europese standaard gewend was, was dat, viel dat niet mee. En zijn vrouw komt uit Colombia, daar hebben we ook wel rondgereisd. En uh, ja, dat is natuurlijk ook best een land met wat problemen. Zeker. En uh, dus de, de, de veiligheid hier van de rechtsstaat, die wordt wel gewaardeerd. Ja. Beide, ja. Het lijkt alsof ik dat voel, dat ik dat zo vraag over die familie, maar dat is Suriname is nogal niet een end. Geen vak, geen goede vakbonden kennelijk. En Colombia is inderdaad ook heel bijzonder. In ieder geval, ze hebben dan samen in Suriname gewoond en gewerkt en bij een Chinees bedrijf en je was gewoon rechteloos. Je had. Ja, je stond van de ene op de andere dag op straat zonder dat je daar uh, normaal verweer tegen kon hebben. Ja, wat wij dan uh, normaal En Hij heeft er ook olie uh, gezocht en dat was ook een uh, soort wild west. Ja. Hij heeft ook op een school gewerkt en dat was dan wat meer naar Europese standaard. Het was een Amerikaanse school, dus dat was weer een beetje wat je gewend bent als uh, Europeaan. En ik zou wel part-time willen wonen in het buitenland wellicht? Ook oh, kort voor een seizoen of zo? Ja, bijvoorbeeld. Voor, dat, zou, dat zou natuurlijk wel wellicht een optie zijn. Maar als u de vraag stelt, zou je echt permanent in het buitenland ja. willen wonen? Oh, ja. Dan zou mijn antwoord echt toch wel redelijk stellig nee zijn. Ja. Misschien wel als je ouder wordt is het ook wel dat je steeds meer waarde hecht aan vrienden ja, en familie en om je heen. Zeker. Dus dat is uh, ja. ja. En als al die vrienden als je met z'n allemaal gaat verhuizen ja ik bedoel met oh, mijn wow. hele club ofzo. Oh, ja. Nou wie weet zou dat zou nog wel eens leuk zijn. Heel veel mensen komen ook gewoon weer terug hoor denk ik. Stel ja vast vast, vast vast. Dank u wel voor de reactie. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Someone say Why oh, do you remember i got back in the fall to remember again, again. Michael Jackson in de show hier bij GoFan. Ja, remember the time. Moeten we ook even in de gaten houden, de tijd. Want het loopt al aardig tegen 12 uur. Ja, aan het einde van deze zondagmorgen bij Go. Mm -hmm. Verder hoorde je trouwens um, Sting, een Englishman in New York. Had natuurlijk alles te maken met uh, de reportage van Jeroen van Gent. Want ja, hoe voel je je dan in het buitenland? Ja. ik zou het niet doen hoor. Buitenland word ik vinden heel te leuk hier in Nederland. Lekker mopperen en overal verseuren. En uh, we hebben het hartstikke goed. Grosso modo dan. Hè? Want er zijn ook natuurlijk mensen die het niet zo goed hebben. Maar over het algemeen hebben we het toch niet zo beroerd in ons land. Dus ik vertrek niet. Looks kind of deadly. deadly Just slide on over And let me see some more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 Come true. Just take, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. just take two. just take two, just take two, special treat. Two can make that a single move. It's something really kind of sweet, yeah. Is echt waar. Hier in de studio lopen we mee te zingen met dit nummer. Dat is toch gek eigenlijk? Zo'n oud nummer. Dan staan toch gewoon... Lieden in de studio die toch helemaal niet boven de 50 zijn. Nou ja, het is gewoon een prachtig nummer. En een mooie herinnering die toch regelmatig voorbij komt in de show. Ook uh, ja, gewoon op uh, onze televisiesender GoTV. Want daar draaien we natuurlijk ook hele oude clips. Waaronder deze. Die kwam ook uh, vorige week voorbij, zag ik. Marvin Gaye en Kim Weston samen in It Takes Two. Dus, en XIP met Body to Body hier in de show. En wat schiet de tijd op och? Ik heb nog maar twee prachtige nummers voor en dan is het alweer voorbij deze zondag. Het is even niet anders. Nou, weer zomerse muziek. Het is toch fris buiten, dus we kunnen wel iets warms gebruiken. Vandaar deze van Barry Menlo, de Copacabana. Kom je net bij de show? Blijf bij me tot 12 uur bij GoFam.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 Zo, de show zit er weer op voor vandaag. Ja, het is snel gegaan. Ja, volgende week is er weer een uh, zondagmorgen van Govem, Dan zit ik hier weer lekker vroeg. En dan ga ik weer mooie duntjes voor je draaien. En proberen een beetje gezelligheid te creëren bij jou thuis. Um, ik ga er tussendoor. Het is mooi geweest voor vandaag. Um, ik wens je een hele mooie zondag. Ondanks dat het weer niet echt mee zit. Maar ja, goed. Hè. Komen we ook wel weer doorheen? En het gaat al richting de lente. En overal staan de narcissen al boven de grond. Dus en de vogels zijn ook al druk bezig in de tuin. Dus het komt allemaal wel weer goed. Uh, Tot slot van de show: The Average White Band. En Pick Up the Pieces. Ook een uh, mooie klassieker. Ik wens je een hele mooie dag, Biko. En blijf bij ons. En uh, geniet van de muziek die we brengen en natuurlijk de informatie. Want bij ons blijf je gewoon lekker op de hoogte... over wat er allemaal gebeurt in onze eigen regio. Mooi dag!